Want ik, de Heer, uw God, ben God, die de misdaad der vaderen bezoekt had, waren duizenden der die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenkt een sabbadag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen.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 Gij zult niet beheren uw naasten, vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Lucas 14 tot vers 24. En het geschied als zij gekomen was in het huis van een van de oversten der Fariseërs. op den sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen en zie, daar was een zeker waterzuchtig mens. Voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerde en fariseeën en sprak, is het ook geoorloofd op den Sabbat gezond te maken. Maar zij zwegen stil en hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij genantwoordende zeide, wie een zezel of van jullie zal in een put vallen en die hem stond zal uit op den dag des Sabbat. En zij ze... worden hij zeide tot de genomen gelijkenis aanmerkende... hoe zij de vooraanzittingen verkozen. Wanneer hij van iemand ter bruiloft genomen zijn... zo zet u niet in de eerste zitplaats... opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem is. komende die u en hem genoot heeft tot u zeggen... geef deze plaats. En hij als dan zou beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer zij genoot zullen zijn... Ga heen, gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt die u genood heeft, hij tot u zegt, vriend, ga hogerop, al dan zal het u eer zijn voor degenen die met u aanzitten, want een iederlijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf een vernederd zal verhoogd worden. En hij zei ook tot degenen die hem genood had, wanneer hij middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, nog uw broeders, nog uw magen, nog uw rijke geburen, opdat ook dezelfde u niet de enige tijd wedernoden en uw vergelding geschiedde. Maar wanneer hij een maaltijd zult houden, zo nood armen, vermengten, kreupelen, blinden. En hij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te verhelden, want het zal u verholden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, <coughs> zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereid een groot avondmaal, en hij noodde er velen. Hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaals, om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich heen drachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zeide, ik heb vijf je kosten gekocht, en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknechten wedergekomen zijn de boodschap te deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toorn en zeide tot zijn dienstknecht, Ga haastelijk uit in de straten en in de wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei de heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En de Heer zei tot een dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u, lieden, dat niemand van de mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal tot zover. Laten we trachten om het aangezicht als Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig verbondsgod in de hemel. In de toenadering tot uw heilige troon, aanschouw ons in het offer van uw geliefde Zoon. En wil in Jezus Christus een toegang schenken in het binnenste heiligdom. We hebben het in de achterliggende dagen overdacht... dat gij aanbiddelijke Heer Jezus... uit de dood zijt opgestaan... en dat u zelf hebt geopenbaard aan uw discipelen... in verschillende tijden en verschillende wijzen... en eens aan het meer van Tiberias... waar ze de hele nacht gevist hadden... en niets hadden gevangen. En gij hebt gezegd, werp het net... Aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zo is het ook gebeurd. En een wondervolle vangst is deel geworden. Maar wanneer we nu voor dezelfde onmogelijkheid staan in een geestelijke zin. Dan mocht het u behagen. Om ons daar enig geestelijk licht in te schenken. dat gij aan de rechterhand van uw heilige vader staat. En als het ons gegeven mag worden, op die grote voorspraak aan de rechterhand als vaders, het evangelie en onze verzuchtingen te mogen leggen, op de troon gods, dan worden ze verhoord. U hebt de zekerheid daarvan gegeven in de heilige schrift. En een grotere zekerheid is er nooit te verkrijgen. Nu liggen we hier, we staan hier en we zitten hier in onze grote geestelijke nood, zonder dat we het zelf recht beseffen, zonder dat we het zelf recht gevoelen en gewaar worden. We weten het, maar we beseffen het niet recht als u onze ogen niet op. O dat we dan mogen komen voor de troon met de nood van de gemeente met de nood van verloren gaande en verloren liggende zielen, en dat we die mogen opdragen aan een troon der genade, aan de barmhartigheid van de getrouwe hoge priester in de hemel. En wanneer we ook gereed staan om het evangelie net uit te werpen, het goddelijke wel, de leer van uw woord en de geschriften van onze vaderen, O, zou u dan willen zegenen met een rijke zegen? Dat het nu of een andere keer, dat het nu vergezeld mogen gaan met goddelijke kracht, en dat er ook een rijke visvangst mag zijn door de genade van de Heer Jezus Christus, omdat gij gesproken hebt in uw woord. Wanneer ik verhoogd zal zijn, dan zal ik hen allen tot mij trekken, en ik zal zeggen tot het noorden geef, en tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van ver. En mijn dochters van de einden der aarde. Ik zal ze roepen. Ik zal ze trekken. Ik wil en zij zullen. Uit de diepte van de lende staat. Hoewel we tegenstand bieden. En hoewel we alles doen. Om uit uw handen uit te blijven. Evenwel hebt gij getuigd. Dat gij die de overwinning is wel zijt. Geestelijke overwinning zal behalen. Ik zal ze trekken met mijn krachtige hand. En ze zullen komen. Met smekingen en geween zal ik gaan voeren. En ik zal ze brengen tot de stad gods. Tot het geestelijke Jeruzalem. O dat u in deze dag hier en op andere plaatsen in ons land. Ja door de gehele wijde wereld. Dat u de kracht van het eeuwige evangelie doet zegen In zondaars harten. En dat de genade Gods geopenbaard mogen worden in het bekeren van arme mensen. Om getrokken te worden uit de macht der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon, uw eeuwige liefde. En is die keuze nu in het hart gewerkt. En is er nu aanvankelijk in de ziel gewerkt. Die droefheid naar u, de zalige God. En het Godsgemis, En dat u u kwijt bent en dat we zo ongelukkig geworden zijn door de zonde... en dat het moeten getuigen, ik ben zonder God op de wereld... en zonder en buiten Christus... en buiten het genadeverbond... Oh, dat dan die indrukken wat verdiept en versterkt en vermeerderd mogen worden... en dat die hartelijke keuze daar ziel geboren mag worden... in de droefheid naar de levendige God... die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid en dat er zo plaats mag komen door de ontdekking van de Heilige Geest, onder de dienstbaarheid van de wet, en onder de tuchtiging van het Heilige Gebod, opdat er zo plaats mag komen voor de kennis van de Zoon van God, en dat de wet als een tuchtmeester in uw heilige handen gebruikt mag worden, tot de Heer Jezus Christus, opdat we door de genade Gods, en van alles afgebracht zouden worden. En, en dat de leerden rusten en zakken en zit ze... middelaarswerk van uw aanbiddelijke Heer Jezus. En als dat heeft plaatsgevonden. Dat ons iets dieper mag vallen in de afsnijding van al het menselijke. Opdat Jezus is dus een gestalte in de ziel. gij moet toch wat. Gij moet wassen en wij minder worden en gij verheerlijkt worden. O, oh, wil dan intrek nemen in zondaars harten en wil dan uzelf openbaren steeds nader en steeds dieper de kennis van de zoon van het vermeerderd worden en uitgebreid. En als we ons leven hebben verloren in al wat buiten God en Christus is en wanneer gij ons leven zijt geworden aan billijke Heer Jezus... Dan mocht het beleefd en doorleefd worden. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, dan niet meer ik. Maar Christus Jezus leeft in mij en hetgeen wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof dat zo'n Gods die mij lief gehad heeft en die zichzelf voor mij heeft overgegeven, onuitsprekelijke liefde. Dat iemand dood zou ingaan voor zijn vrienden of zijn beste familiebetrekkingen, dat komt meer voor. Maar dat iemand de dood ingaat voor de grootste vijanden en de grootste zondaars en de grootste tenders. Dat is zulke verbazende goddelijke liefde, dat het onuitsprekelijk is en eeuwig wonderen. Maar nooit te door... wij zien het maar doorgrondend niet. Genadig willen, en zo mocht u intrekken en inwoning willen nemen in ons midden. Maar we zijn ook samen met een gezin en familie, die een rouw verkeert door het plotseling overlijden van een geliefde moeder en oma. Oh wat te leven. een ene dag zijn we nog gezond en een andere dag dan zijn we niet meer. Ach, dat het u behagen mocht om in droefenis en verlies sterken en ondersteunen, zoals u dat alleen maar kunt doen. En dat eruit de rouw en smart, dat er nog een droefheid geboren werd naar een levendige God, dat zou het grootste voorrecht zijn, dat zou de grootste zegen zijn. Gedenk hen dan ten goede, naar de grootheid, uw genade en barmhartigheid. En wilt allen gedenken die in rouw en smart verkeren. Weduwen, wezen, weduwenaren, rouwdragenden, Het zij over meerdere of mindere uh, verliezen. U mocht ze willen bekrachtigen en versterken en ondersteunen. Als van onder eeuwige armen. Salomo heeft getuigd, ik zag de tranen des verdrukten. En daargenen die geen trooster hadden. Maar gij alleen staat toch overal boven. Wil dat nog eens betonen biddelijke ontfermer, Gedenkende ook zieken. En door uw hand bezochten. Hulp behoevenden. Ouden van dagen. O, bij het minderen van de krachten. Vermeerderen soms de zorgen en de ziekten en de tegenheden. Och wil u nog trooster en sterken. Als van onder eeuwige armen. Denk al degenen die geroepen worden ambtelijk werk te verrichten. Het zijn het preken of in het lezen of andere ambten ingesteld in uw kerk. U mocht daarin ook willen ondersteunen en versterken en bekrachtigen. ...op dat de schrift geopend mag worden... ...en de waarheid geopend en ontsloten... ...en het hart ontsloten... ...en dat ze vervuld mogen worden... ...met een liefdedrang... ...van het evangelie der genade gods... ...en met een liefdedrang... ...tot hun onbekeerde medemensen... ...en tot de kerk des heren... ...tot de gehele wereld... ...om die te mogen opdragen... ...dat er worstelingen gebonden, gevonden mogen worden... ...aan de genadetroon... ...om geestelijke opwekking... ...om geestelijk leven... ...om vernieuwing, om wedergeboorte... ...wel uw kerk bezoeken in de grote nood... ...en verwarring en verdeeldheid in het tegenheid. oh, wil ons breuken zelf nog eens helen. Mensenhulp, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. Maar er is een God in de hemel, de koning van de kerk. Als onze ogen op u geslagen mogen zijn, verdwijnt alle tegenheden als sneeuw voor de zon. En mogen hem aanschouwen aan de rechterhand, als vaders vol van glorie, heerlijkheid en majesteit. Wat vorst en heerlijkheid hebt gij die fors bereidt, dat u mogen lieven en beminnen. Van u zouden mogen ontvangen, die gesproken. Ik deze tijd zal dezelfde wederom opbouwen. Het licht aan onze kant, maar het licht van uw kant. De verwachting ligt van uw zijde. O Israëls verwachting, benauwdheid. door uw vriendelijk aangezicht nog eens lichten. Vangsten samen, die genade smeken we van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen van Psalm 68, het derde en het vijfde vers. Verblijdt u in God met ootmoed. Hij is daar wezen goed en een beschermer krachtig. Daar weduwen in billigheid. In de tempel vol heiligheid heeft hij zijn woonste eendrachtig. Hij is die de eenzamen geeft. Een huis dat vol van kinderen leeft. Na haar langweilig wachten... De gevangenen hij ontslaat en verstrikt de boosdaders kwaad. Ja, laat ze in het land versmachten. Derde en vijfde van Psalm 68... Geliefden, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Lucas 14, de 23ste vers, alleen dit gedeelte, en dwing hen in te komen. Wat dacht u toen de gelijkenis u werd voorgelezen? ...en die heerlijke en gelukkige maaltijd en bruiloft... ...van onze koninklijke meester en zaligmaker Jezus Christus... ...van onze dierbare hemelse bruidegom. Wat dacht u, mijn vrienden? Is het geen onuitsprekelijk geluk om binnen te zijn... ...om aan te mogen zitten om eeuwig te mogen delen in de voorrechten van het huis van Jezus Christus? Is het geen onuitsprekelijk ongeluk en diepe ellende om daar buiten te blijven? Wat dacht u? Kon u zelf voegen bij degenen die binnen zijn of die nog buiten zijn? Bent u nog buiten zondaar? dan heb ik voor u een goede boodschap. Het huis van Jezus Christus, onze koninklijke meester die mij tot u gezonden heeft. Het huis van Jezus Christus is nog niet vol. Er zijn veel gasten, vele gelovigen zijn in de loop daar even toegebracht. Nog is er plaats. Wij zijn gezonden om u te dwingen binnen te komen. Dit is de opdracht van onze tekst. Het doel van de gelijkenis, die wat de inhoud betreft dezelfde is als die van de bruiloftsmaaltijd in Matthäus 22. Het doel daarvan is dat de Heer Jezus wil aantonen dat hij verworpen werd door de Joden en dat daarom de Joden verworpen werden vanwege hun verharding en ongeloof. Zou dan de koninklijke zaligmaker en heren zonder onderdanen zijn op deze aarde? Nee, hij zou de heidenen gaan roepen in de plaats van de Joden. Deze evangelieroeping en bediening wordt vergeleken bij een groot avondmaal. Dat wil zeggen, Jezus Christus en de zaligmakende weldaden die van Jezus Christus afdalen, die worden door het geloof het eigendom van de zondaar. daar. Dit gelovig komen tot Jezus Christus wordt genoemd in deze gelijkenis een komen tot de bruiloftsmaaltijd of tot het grote avondmaal. We zouden het ook kunnen vergelijken bij de tijdperken van de wereld. <coughs> Voordat Christus op deze wereld kwam, was het de morgenstond van de wereld. Het tijdperk van de aardsvaders, van Mozes en onder het oude testament. Ook toen werden de mensen genodigd, doch weinig in aantal, alleen uit het volk der Joden. Daarna brak de middagtijd aan. De middagtijd, daar werden genodigd door Christus, door de apostelen en door zoveel andere dinaren. Maar nu is het de avondtijd geworden van de evangeliekerk. En nu in zonderheid in deze avondtijd is deze gelijkenis nuttig en dienstbaar omdat het een avondmaal genoemd wordt waarmee dus te kennen gegeven wordt dat de dienaren van het evangelie die heden leven, dat zij geroepen worden om uit te gaan en de mensen te nodigen. De dienaren van Christus Jezus predigen het evangelie der zaligheid en daartoe hebben ze een opdracht gekregen van hun hemelse zender. Ze roepen de mensen tot bekering, en tot het geloof. We hebben gezien dat de Joden deze roeping verachten... en dat God de heidenen aannam. Deze worden hier in de gelijkenis vergeleken bij armen... bij verminkten, bij kreupelen... die in de straten en de wijken van de stad zaten. Ja, tot de donkerste delen van de aarde werd het evangelie gebracht omdat daar de grootste zondaren zouden leven en dat ook die zouden geroepen worden. Die weggekropen zijn in de heggen en de sterren en de struiken. Die goddeloze zondaren zijn die niets van Christus kennen en weten. Die niets van God willen weten of willen kennen. Ook tot hen komt de evangelieroeping en evangelienodiging. Dwing hen in te komen. In onze tekst kunnen we opmerken dat het voornaamste doel van predikanten is het evangelie daar zaligheid te prediken en zondaren voor Christus te winnen en hen tot hem te brengen. Het grote doel van een predikant mag niet zijn om mensen voor zijn eigen partij nog kerkgenootschap in te winnen, maar het grote doel is om hen tot Christus te trekken Hey, het is niet ervoor zorgen dat ze alleen van werk veranderen. Het is niet dat de mensen en de toehoorders alleen van de zonde tot de deugd zich bekeren en veranderen. Nee, maar de prediking houdt in dat ze van meester veranderen. Dat ze in plaats van de duivel die hun meester was, Christus, Jezus mogen kiezen en kennen als hun enige meester. En daartoe moeten de dienaren op weg gaan. Ze moeten zoeken, waar zijn er zondaren? Ze moeten zoeken op de wegen en de heggen. Waar zitten er goddelozen die van de Heer zijn afgeweken? In onze gelijkenis worden deze mensen bedelaars in lompen gehuld genoemd. Onwaardigste en vuilste zondaren. Deze moeten ze opzoeken, roepen, vermanen, bekeert u en leeft. En dat moeten ze doen met ernst en gemeendheid. Dwing hen in te komen. Welke dwang is dat? Door zweepslagen? Geen zins. Een dienstknecht van de Heer Jezus Christus gebruikt zo'n geweld niet. Maar met een liefde dwang. Met een ware dwang van liefde tot hun meester en tot verloren gaande zielen. Geweld gebruiken in zaken van de godsdienst werkt het tegendeel uit. Wij weten dat in de loop daarheen de Romeinse kerk geweld heeft gebruikt opdat men aan haar onderworpen zou worden. Ze hebben mensen gemarteld, ze hebben mensen vermoord en alle middelen gezocht om de mensen te dwingen om de kerk getrouwd te zijn. Niets van deze dwang vinden we in onze tekst. Onze tekst spreekt van een morele dwang... die gebruikt wordt om redelijke mensen te nodigen... tot bezinning te brengen... en geen zins hem met een zweep te slaan... en naar binnen te slaan. Immers zo gebeurt dat er ook niet bij een koninklijke bruiloft... dat de mensen met een zweep naar binnen geslagen worden. Nee, ze worden liefelijk genodigd. Maar deze lieflijke nodiging... Heeft ook een andere zijde. Ze worden gewezen op hun gevaar. Ze worden gewezen dat ze onder de vloek van de wet verkeren. Omdat ze tegen God gezondigd hebben. Ze worden ook de schrik der scheren voorgehouden. Omdat ze verloren liggen. En onder de eeuwige toren God zullen blijven. Indien ze zich niet bekeren. <coughs> Dit dan. Mijne vrienden, is het voorname werk en inhoud van de leer en de prediking van de dienaren van Jezus Christus. En zo brengt onze tekst ons tot verschillende aandachtspunten. En wel ten eerste, dat zondaren van nature buiten staan. Ten tweede... Zondaren worden door Gods knechten genodigd. Ten derde, zondaren mogen binnenkomen. Ten vierde, zondaren worden genodigd, ja, lieflijk gedwongen binnen te komen. Ten vijfde, zondaren zullen inderdaad binnenkomen en leven tot in eeuwigheid. Herhaling, <coughs> zondaren staan van nature buiten Christus. Ten tweede, zondaren worden genodigd. Ten derde, zondaren mogen binnenkomen. Ten vierde, ze moeten binnenkomen. Ten vijfde, en ze komen ook inderdaad binnen. Ten eerste, <coughs> zondaren dan staan van nature buiten als dat niet zo was, behoorden ze niet genodigd te worden. U allen die mij heden hoort, gij zijt binnen of gij zijt buiten? Of zijt gij aangedaan dat ge buiten staat? Zijt ge op weg om binnen te mogen geraken? Hoe dit zijn? Van nature staat een zon daar buiten. U zult zeggen, waaraan kan ik dat weten, dat ik buiten sta? Wel, <coughs> Gods huisgenoten zijn bedeeld met de genade des geloofs. Gij mist dat geloof. Zijn huis is misschien maar een leeg huis voor u. Misschien zegt gij wat moet ik in het huis van Christus zoeken? Ik pas daar niet en ik hoor daar niet. Ik wil daar ook niet ingaan. U weet dat Adam in heerlijkheid geschapen in het huis der schepping gemeenschap had met een drieëne God. Adam liep weg uit het huis van God. En alle nakomelingen van Adam worden buiten het huis van God geboren, uitgezonderd degenen die, in, die toegebracht worden in hun kindse jaren. En degenen die als Johannes de Doper toegebracht zijn in des school. Maar de anderen zijn buiten Christus, zonder God op de wereld geboren. U kunt godsdienstig zijn, u kunt in Christus de zalig maken roemen. U kunt zeggen, we hebben een vader in de hemel, gelijk de Joden deden. Maar u kunt uw aanspraak op het huis des vaders niet waarmaken, met goede en degelijke bewijzen. U staat buiten het genadeverbond. U kunt gedoopt zijn. U kunt het teken des verbonds op uw voorhoofd dragen. Maar nog dan staat u buiten... Want de schrift getuigt zulks. U leest van een heerlijke koninklijke koets in Hooglied 3 vers 10. Deze koets van Salomo is een type van het genadeverbond. Adam die reed bij wijze van spreken in een koninklijke koets van het werkverbond. En daarin die koets ondervond hij de scheren liefde en gemeenschap. Maar de eerste koets waar Adam en al zijn nakomelingen in gevonden werden, die brak in stukken. Waarom? Adam stapte uit. Adam wilde niet langer delen in de gemeenschap Gods. En Adam uitgestapt zijnde brak de koets in stukken. De Heer Jezus Christus heeft een nieuwe koets gemaakt. Dat is een eeuwig evangelie en de nodiging daartoe en de gemeenschap door de Heilige Geest gewerkt. Deze zalige gemeenschap met Christus is de evangeliekoets. De Heer Jezus, de grote middelaar rijdt door middel van zijn woord in deze koets. Door de wereld. Rijdend in deze koets. Zendt hij zijn herauten uit. Roepende. Nog is er plaats. Nog is er plaats. Komt in. Waarom zou het buiten staan? Wanneer u buiten deze evangelie koets. Van de gemeenschap met de heren blijft. Dan blijft ge verloren liggen. Onder de toren gods. Maar moogt ge instappen in die koets der genade, dan zult ge ondervinden de zalige voorrechten die daaruit voortvloeien. Vergeving, genade, volharding, betere beloften die onverbroken zullen zijn bevonden. U zult gewaar worden dat u rijdt op het vaste fundament Gods, hebbende dit zegel de te genen. ...die de zijnen zijn. Ja, men zal verzekerd worden in deze koets... ...van Gods eeuwige verkiezende liefde. Geen stormen van de toren Gods kunnen op u vallen. Geen, geen leed kan u berokkenen... ...wanneer ge in deze zalige koets... ...moogt gevonden worden... Men zegt van deze koets in Hooglied 3... ...het binnenste ervan is bespreid met de liefde der dochteren Sions. O, hoe gelukzalig zijn ze die zich in deze koets bevinden. O, welke heerlijk voorrecht is het... ...om in de evangeliekoets in de zalige gemeenschap van Jezus Christus te mogen delen... ...hier reeds in dit leven. Maar wat u dan te wachten staat in de eindeloze zaligheid... Een eeuwige geluk, dat is voor ons niet in woorden te zeggen, nog u bekend te maken. De koningin van Scheba heeft eens getuigd, de helft is mij niet aangezegd. Maar nogmaals, staat u buiten deze evangeliekoets en buiten Jezus Christus, dan is de toren Gods voor u als een verterende vuur. U weet wanneer Israël in Egypte verkeerde en de doodsengel aangekondigd werd en reeds zijn aantocht was dat er bloed gesprengd moest worden aan de deurposten, dan zou de doodsengel voorbij gaan. Al zo is God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Als u achter dit verzoenende bloed schuiling zoekt, dan zal de toren gods u niet treffen. Maar blijft u bij, buiten Christus, dan zult u voor eeuwig onder zijn toren moeten verkeren. Hebt u dit zondaren wel eens overdacht? U bevindt zich als het ware in de weide van de duivel, op de bergen der ijdelheid, waar Satan zijn kudde wijdt. U bevindt zich buiten het evangeliehuis en dwaalt in het rond op zoek naar brood. U bedelt aan de deur van de wereld en zegt, waar kan ik brood krijgen? Waar kan ik voldoening vinden? Waar kan mijn hongerige ziel gestild worden? Waar kan ik een vermaking vinden? Het is niet op deze wereld te vinden. Alles wat u vindt, dat is een tijdelijk vermaak. Dat is een werelds vermaak, Maar het is geen geestelijk en eeuwig vermaak. Het is geen voldoening en ware vergenoeging. U wilt uw buik vullen met het draf van deze wereld. Evenals de verloren zoon. Maar het zal u doen vermageren vanwege uw zonden. Je zult nooit geen rust en voldoening kunnen vinden. De zonde, mijn vrienden, de zonde maakt de aarde als tot een hel. Op deze aarde ligt een zondaar gebonden als in een gevangenhuis. <kijkt> hoe meer de zonde op deze aarde zegeviert, hoe meer we kunnen zeggen dat het als het ware een voorportaal van de hel is. Waar het rechtvaardige vuur van de toren gods brandt. aan dan, zondaren, overdenkt uw droevige toestand. Is er voor u nog hoop voor verlossing? Is er voor u hoop dat ge binnen het huis der scheren zult komen? Is er voor u hoop dat ge zult gebracht worden op de evangeliekoets? Om dat punt te beantwoorden, om die vraag te beantwoorden, gaan we over tot het tweede punt. Zondaren worden door Gods knechten genodigd. Voornaamst de doel van de vrienden van de bruidegom, om hen die buiten zijn binnen te brengen, is de mensen te nodigen. Ze roepen uit, mensen, allen die buiten leven... U leeft op een plaats waar u niet mag leven. U leeft op verboden grondgebied. Het is een geestelijk verbod om daar te blijven wonen. Want u woont en leeft buiten God en buiten Christus. Wij verklaren nu dat onze Heere de enige is die bekleed is met macht en gezag. God heeft macht en gezag... Op deze wereld en over deze wereld, alles ligt onder zijn heerschappij. Nu, de Heer Jezus, als de grote leraar der gerechtigheid, heeft zijn school onder ons opgericht. Maar hij heeft weinig leerlingen. Nu zijn wij door hem geroepen om u te dwingen op zijn school te komen. opdat u door hem geleerd en onderwezen mogen worden. Wat is daar nodig? Dat u de wereld verlaat. Dat u de zonden verlaat. En dat u mag komen tot deze enige leidsman en zaligmaker van zondaren. Nooit, niemand is er ooit gekomen of zal daar komen dan zijn volgelingen. Kom dan binnen. Geef u aan hem over om door hem Geleerd te worden. <coughs> de Heer Jezus is een bekwame leidsman en leermeester. Hij wil blinde reizigers bij de hand nemen. Zou u zulke een gids niet willen hebben? U staat nu als het ware op een plaats waar twee wegen samenkomen. Welke weg moet ik kiezen? Uw eigen zin, uw eigen wil, dat is dwaasheid. Dat is de brede weg. Kies de weg die Christus heeft. Kies de weg die de Vader heeft verkoren. De Heer Jezus roept, wie is slecht? Hij keert zich herwaarts. O, kom dan binnen en laat uw eigen wijsheid varen. En geef u aan hem over om door hem geleid en bestuurd te worden. Wat is dan nodig wanneer je op zijn school komt? Dat je niet alleen afziet van uw eigen wijsheid, maar dat je ook afziet van uw eigen gerechtigheid. De mensen, wanneer ze horen van hun onverzoende en onbekeerde staat in deze wereld, zoeken dat goede krijgen door hun werken. Ze willen offeren gaan brengen. Ze willen verzoening gaan doen. <coughs> ze willen iets doen wat deze verhouding ten goede kan komen. Dat ze van de toren gods ontslagen worden. Ze willen zelf het vuur gaan stillen. Maar in deze dingen zult gij geen voldoening vinden. <coughs> Gij zult in deze dingen geen zaligheid vinden. Hoewel de Heere u gebiedt om de zonde te verlaten en om de deugd te betrachten. Zult ge in de deugd zelf geen voldoening kunnen vinden voor uw ziel. Ge zult het alleen in Christus kunnen vinden. En het afzien van uw eigen gerechtigheid. De hemel... De, in de hemel te mogen komen... dat wordt vergeleken... bij het klimmen op een ladder. Christus zelf is de ladder... gelijk aan vader Jacob werd vertoond. Nu, in dat aardse paradijs... zette God een ladder... waardoor de mens kon opklimmen... met de kracht die hij ontvangen had... tot het hemelse paradijs. Dat was door eigen kracht... door eigen werken en door gedeugd en goedanigheid die God hem gegeven had. Maar Adam had geen zin daarin. De kleinste bout van die ladder werd verbroken. En de ladder aan de onderzijde brekende, stortte die geheel ineen. En het gehele mensdom wat in Adam inbegrepen was storten in het verderf. Als er één boutje losgedraaid wordt van die ladder, dan stort de gehele ladder in en is het onmogelijk om zalig te worden door eigen deugd, door eigen wijsheid en door eigen kracht. De Heer uit de hemel zag dat en het smartte hem aan zijn hart. God de Vader heeft voor een andere ladder gezorgd. Jezus Christus, de Godmens, de verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. Deze wordt genoemd de ladder Jacobs, omdat hij aan vader Jacob voor het eerst vertoond werd. Deze mogelijkheid om in de hemel te komen, wordt nu op aarde gezet. God de Vader zelf, zet de onderste ervan op deze aarde. Wat wil dat zeggen? Rust deze ladder nu op deze aarde? Zou ze dan wel een vaste grond hebben? Mijn geliefden, deze, aarde, deze ladder rust op het lichaam van Jezus Christus. Wat uit Maria en dus uit de aarde genomen werd. Want de mens is uit de aarde genomen en uit de aarde aards. Nu op dit heilige lichaam van Jezus Christus rust de ladder. En door Christus als God is er mogelijkheid, zijn de God en mens, om tot een vader te komen. Nu dan, Zoon wat denkt u? Wilt u ten hemel opklimmen? Het zal niet kunnen door uw wijsheid. Kan ook niet door uw eigen gerechtigheid. Maar vrees niet, het kan door Christus. Het is God en mens in één persoon. Hij is de ladder die de hemel met de aarde verbindt en de aarde met de hemel. Misschien zegt u, ik ben een zondaar die met een zware last op mijn rug loopt. Het is een pak te zwaar om te dragen. Ik zal op deze ladder niet kunnen klimmen vanwege mijn zware zondenlast. Ik antwoord, het wondervolle van deze ladder is dat gij er alleen maar op kunt klimmen met een pak der zonden. Wilt gij erop klimmen zonder zonden? Het zal u niet gelukken. Alleen zondaren met een pak der zonden wegen op het hart. Deze kunnen deze ladder beklimmen. En kunnen van deze ladder gebruik maken. Is dit geen heerlijkheid die God geopenbaard heeft in het evangelie? Misschien zegt iemand, waar kan ik deze ladder vinden? Deze ladder wordt u heden gepredikt. Deze ladder wordt u heden voor ogen gesteld. Het is het eeuwige evangelie aan Christus in hetzelfde wat u voor ogen gesteld wordt. Dit is die ladder van het genadeverbond. Van de barmhartigheid Gods in Jezus Christus. Misschien zegt u... De eerste sport van de ladder is voor mij te hoog. Ik ben zo een lage zo'n lage zondaar, ik kan er niet bij. De eerste sport, mijn vrienden, antwoord ik u, de eerste sport, die ligt op de aarde. U kunt daarheen kruipen. Kruip u er maar heen. Op deze eerste sport van de ladder, buigt u voor koning Jezus neer. De Heer Jezus heeft een behagen aan onderdanen en hij heeft mij thans tot u gezonden om de banier op te richten. En wij zijn gekomen om u te dwingen om binnen te komen, om uzelf aan hem te onderwerpen. Zegt hij, hoe moet ik daar komen? Leef dat zo in uw hart. Ik wil al mijn afgoden vaarwel zeggen. Ik wil de wereldse vermaken vaarwel zeggen. Ik wil de zonde niet langer meer zoeken en dienen. Heer, ik wil de uwe zijn. Heer, ik wil de uwe alleen zijn. Heer, ik wil u dienen. Uw woord, uw wet, uw naam, uw zaak, uw dag. Dat wil ik alleen zoeken. Ligt dat zo in uw ziel? Dan bent u komende tot de ladder. Dan hebt u enige stappen gezet tot deze ladder. Dan nodig ik u uit om nog enige stappen te zetten. buig uw knieën voor hem in stof. En zet de kroon op zijn hoofd die de eeuwige ere toekomt. Misschien zegt u, ach, de macht der hel is zo sterk in mijn hart. De duivel wil mij niet laten gaan. Dat is ook inderdaad zo. De macht der hel is sterk. En de duivel wil u niet laten gaan. Maar gij kunt nog roepen tot deze koning. Deze koning, die kan u wel horen. Gij zult zeggen, wat is en wat houdt dit in? De eerste stappen en het roepen tot deze koning. Wel, tot antwoord dient ten eerste... <coughs> dat u temming geeft, dat u zegt, u koning, u wil ik alleen dienen. Ik wil van mijn begeerlijkheden afscheiden, maar ik kan niet. Ik ben te zwak, de zonde is te sterk, ik kan ze niet verdrijven. O koning, doe gij het in mijn hart. Het juk van de dienstbaarheid der zonde wil ik wel graag van mijn nek afschudden, maar het wilt niet, het kleeft mij aan. O grote koning, wil u zelfs doen? als het eerste. En als de toestemming in het hart breder wordt, dan wilt u heel uw hart aan hem, aan deze hemel geven. Zijn wil wordt uw wil. Zijn vermaak wordt uw vermaak. Zijn wet wordt uw lust. Zijn woord wordt u in zijn woord krijgt uw instemming. U wilt dat hij uw hart helemaal omvormt naar zijn wil. Dan wilt u dat hij alle hoogten ter neerwerpt. En dat hij het koninkrijk der genade in uw ziel opricht. Leeft dat zo in uw ziel? Leeft het in uw hart dat ge tot een Heere zegt. Kom in, gij gezegende Heeren. Waarom zou het gebuiten staan? U zegt misschien, dat leeft wel zo in mijn hart, maar zou de Heer trek willen nemen. U zegt, ik zou wel willen weten, daarover denkt. Hoe de Heer denkt, de Heilige Schrift, de Heere Openbaringen 3, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en open doen, ik zal binnenkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Dit brengt ons tot de derde hoofdgedachte. <coughs> Zondaren mogen binnenkomen, de Heere heeft u de vrijmoedigheid, de Heere dwingt u, ja geliefden, de deuren van zijn woning zijn voor u niet vergrendeld. U meent wel dat ze vergrendeld zijn. Dat komt omdat uw hart, omdat gij uw hart vergrendeld hebt. Maar ik kan vrijmoedig zeggen dat u aan de deur mag kloppen. En u mag ook geweld gebruiken. En onze Heere Jezus geeft daar de slechtsten onder u de vrijheid toe. U die een merkteken van de duivel draagt, u die een openbare goddeloze zijt, u krijgt vrijheid in het evangelie om de zonden te verlaten en u krijgt vrijheid om tot Christus te komen. U mag komen. En gelijk we straks zullen aantonen, u moet komen. Misschien bent u wel een guichelaar. Misschien hebt gij nooit in waarheid God gevreesd. Maar wel uzelf als zodanigen gehouden. En wilde door anderen er gezien aangezien worden. Zegt u, ik ellendige guichelaar. Pas in dat ik mezelf bedrogen heb. Mag ik komen? U mag komen. En ik zeg erbij, de Heer Jezus... Zou de deur niet voor uw neus dichtslaan. Ik wilde wel uh, dat u enige stappen zette in zijn richting. Allen die mij heden hoort. Het gaat u toch ook aan. U bent een zondaar. En de genade gods in Jezus Christus wordt door het evangelie u aangeboden. Gaat het u dan niet aan? U bent een gevangene van de duivel door de zonde en de wereld. Gaat het aan u niet aan? Bovendien bedenkt ook eens. Gevallen engelen worden nooit geen evangelie gepredikt. De gevallen engelen zijn duivelen geworden die wachten op de eeuwige oordeelsdag. Wat hen in de eeuwige ketenen van Wango binden zal. U... Die gevallen mensen zijt, wordt dat dierbare evangelie gepredikt en de genade wordt in Christus aangeboden. De deur staat open. Het is u niet verboden om te komen. U gaat verloren als u niet komt. Overdenk dan zulks. Wij lezen in Lucas 13, nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. Zal er geen toestemming meer gegeven worden om binnen te komen? Zij die in de hel zijn, krijgen nooit geen evangelieprediking meer. Indien zij die in de hel verkeerden, deze predikingen in hen in te komen, o oh, hoe begeerig zouden zij als... er zien en uitzien om verlost te worden. Daarhalve houdt dachten dat ge nu gedwongen wordt in te komen. Straks zulke evangelie evangelienodiging niet meer dachten. <kacht> Zo'n daarom worden verzocht en genodigd binnen te komen. Ze hebben niet alleen toestemming om binnen te komen. Ze worden verzocht en genodigd. Want dat toont deze gelijkenis aan. Deze gelijkenis is genomen van een bruiloftsmaaltijd. Nu dat zijn de lekkerste dingen die er zijn op aarde. Daarmee wordt bedoeld dat de hemel zo vol heerlijkheid en geestelijke lekkernij is als u maar enigszins kan bedenken. Nu, en nu dan wordt deze nodig aan. Zou het gezelligst niet erhouden denk ook eens hoeveel op Die nooit worden geroepen. Hoe menig in de onderscheiden werelddelen Die nooit de evangelie van Jezus Christus gehoord. Maar u wordt het verkondigd. En u wordt het. Maar misschien zal iemand. Als u wist wie ik was. Zou u een uitzonder. Zulke ellendige. Zulke, zulke verharde zondaar. Zou die nog mogen. Ik heb het zo lang tegen de heren uitgehouden en verzondigd. Voor mij kan het niet meer. Ik antwoord. We hebben algemene nodigingen die door geen voorwaarden worden bezigd. Deze algemene nodigingen kunt u vinden in Jezaja 55. O, als er een komt tot de wateren. Ons ...om een ieder van u te nodigen... ...hoe dan en hoe ook uw zonden zijn. ...hoofdgedachte dat zondaren niet alleen genodigd worden... ...maar ook binnen moeten komen. Goddelijk gebod, het is zijn goddelijk gezag... ...het is zijn goddelijke wil. Zou het dan blijven weigeren om binnen te komen... Zou het dan blijven getuigen? Ik heb de wereld lief. Ik wil de zonde handhaven. O, oh, wij durven u geen ruimte te dienen en daarna binnen te komen. Maar heel stemmen hoort, Stem, verplichtende stem. Verhard uw hart niet. Dan zingen we van Psalm 138, derde en het vierde vers. Gedenken vreugd, in groot vreugd, Heer, uw werken. En beklop fijn, eeuwig zal zijn. Want gij zeer hoog zit en aanziet, dat hier is niet deemoedig. laatste hoofdpunt. Zullen zondaren inderdaad binnenkomen? Ja, ze zullen binnenkomen. De bewijzen zijn gegeven in al de achterliggende eeuwen. Hoeveel zondaren zijn er binnengekomen in het huis van onze Heer? De bewijzen zijn voorhanden ook onder u. Zijn er onder u niet de zulken die kunnen getuigen dat ze binnengekomen zijn door de trekkende liefde des Heeren. En nu laat ik de verborgen dingen over aan de Heere onze God. Maar ik moet u aanzeggen, zondaren die nog buiten zijt, dat Christus er niet één zal missen die zijn huis vol zal maken. U kunt tegen de Heere strijden zolang als u wilt... Maar bent u onder de zulken die door Christus gekend zijn, dan zult u binnenkomen en dan zal zijn huis vol worden. De middelaar heeft zijn huisraad te duur gekocht dan dat hij er één zal missen. En zoveel lege plaatsen als er zijn, dat die open zullen gelaten blijven. Ik hoop, mijn geliefden, dat er sommigen hier zijn die met het bloed van Jezus Christus zijn gekocht, die nog buiten zijn en die Christus nog binnen zou brengen. Ik hoop en mag geloven dat er onder u zijn die buiten het genadeverbond en het verbond als vredesbond dolen de betrekkende liefde Gods zullen komen en in het huis een plaats zullen verkrijgen, beter dan der zonen en der dochteren. Ik wil u een persoonlijke vraag stellen tot uw onderzoek. Zijn er onder u sommigen die door de hand van Jezus Christus zijn aangeraakt? Zijn er onder u sommigen die gevoelen dat er beweging in hun hart komt? Zijn er onder u die tot hun smart gewaar worden dat hun hart met een ijzeren poort gesloten is voor de Heer? Zijn er onder u de zulken die begeren dat die ijzeren poort geopend mag worden voor de koning der heren? Gevoelt u iets in uw ziel van binnen, een innerlijke aandrang om te komen? En om binnen te gaan. Zijn er onder u niet enkelen geweest. Die al bijna binnen zijn. Die op weg zijn naar het huis. Ik wil u bemoedigen. Treed met kracht vooruit. Want u bent pas veilig. Als u niet bijna. Maar geheel binnen bent. Treed binnen. Ga tot Christus. Oude mensen. Gij zijt. Al zo woud en neigt naar het graf. U hebt al zo lang uitgesteld. Och, stel het niet langer uit. Hoewel het zelden gebeurt dat oude mensen binnengaan, toch gebeurt het soms nog. Toch komt het nog voor dat oude mensen wederom geboren worden en dat ze nog, ik zou de haast zeggen, ternauwernood. ...maar toch veilig binnenkomen? Mensen van middelbare leeftijd. Hoe lang zult u nog dwalen? O, oh, kom in, kom binnen. Bent u in uw beste staat, echter buiten Christus. U kunt vele bezittingen op de aarde hebben... ...maar u bent buiten Christus. U kunt te druk hebben met uw gezin, met uw werk... Met uw bezigheden, maar maakt u zich ook druk voor uw arme ziel? U spaart voor uw een oude dag, die u misschien nooit beleven zal. Vergadert u schatten, die vergaan zullen, en die kostelijk en dierbare schat blijft liggen? O, zie toe, kom, kom tot het bruiloft. Jonge mensen, ge zijt jong maar niet te jong om tot Christus te gaan. U bent tot Christus te gaan dan te jong, hoe jong u ook bent. Want u behoort dagelijks, nu en heden tot Christus te gaan. Jonge mensen denken dat de vreze gods goed geschikt is voor oude mensen, voor grijze hoofden, voor gerimpelde huiden en voor holle ogen. Als het zo met de mens gesteld is, denken ze, in. Dan is het hoog tijd om het op de vreze gods toe te leggen. Maar ach, mijn jonge vrienden. hoeveel liggen in het graf, in de bloei van hun leven. Die nooit geen grijze haren gehad hebben. O, komt heden. Kom binnen. Hoort naar de stem van Jezus Christus. Christus komt tot u door zijn woord. Hij roept u, hij nodigt u, ja, hij dwingt u. Waarom zou het u verharden? Waarom zou ge de wereld en de zonde met een eeuwige ellende in hun nasleep blijven dienen? Terwijl je een heerlijke koning blijft verachten. O, kom in, kom binnen, o goddelozen, o ellendige zondaren. O eigen gerechtige mensen, o gij gelachtige beleiders, o wie gij ook zijt, kom in en kom binnen. Zijn er onder u bevende zielen, die alles in het werk stellen om binnen te komen en toch niet binnen geraken? Waarom wilt u niet binnenkomen? Ik denk dat het moet zijn of omdat u niet wilt of omdat u niet durft. Ik vrees dat er sommigen onder ons zijn die niet willen binnenkomen door de poorten van vrije genade alleen. Ik vrees dat er anderen zijn die wel binnen willen komen, maar nog hun oude leven niet geheel prijs willen geven. Ik vrees dat er de zulken zijn die wel binnen willen komen, maar die willen met hun eigen gerecht en al hun vodden die niet zullen baten. Dit zijn allen. ...vodden van de brede weg... Die u, niet, ...die u geen voordeel zullen aanbrengen. En wat u betreft, die niet durft binnen te komen... ...waarom durft u niet? Christus roept u, Christus nodigt u. U zult zeggen, ik, zo'n vuil... ...zo'n goddeloos, zo'n zondig mens... ...mag ik werkelijk binnenkomen... De apostel Johannes heeft getuigd dat hoe groot de zonde ook is, hoe menigvuldig ze ook zijn, dat het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonden. <kliek> er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Blader nu maar heel uw Bijbel door en bestudeer maar aandachtig uw kerkgeschiedenis... en ge zult het vinden dat de goddeloosste zondaren binnengekomen zijn. Ja, maar zult u zeggen, zulke gevallen als ik ben, is er nog nooit tevoren geweest. Ik antwoord wel aan dan, Christus is een zaligmaker voor hopeloze gevallen. Paulus was een godslasteraar en een vervolger... En een moordenaar van des volk. Nochtans is hij binnengekomen. O, kom aan dan. Roep tot een Heere dat hij u trekt, dat hij u zelf met eigen hand binnenbrengt. De Heere heeft getuigd: ik zal wat nieuws op de aarde scheppen. Ik zal zondaren zaligen. Ik zal ze uit een afgrond ophalen. Ik zal doden doen, horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, zullen leven. En die binnenkomen, zullen een eeuwig zalig onthaal genieten. Ze zullen met mij zijn voor de troon. En ze zullen met mij geplaatst worden in mijn troon. Gelijk ik gezeten ben met mijn vader in zijn troon. Ze zullen verlost worden van de zonde. Ze zullen verlost worden van de wereld. Ze zullen verlost worden van de duivel en de hel. Maar eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Storeloos en eindeloos. De eeuwige zaligheid te genieten. En ze begonnen vrolijk te zijn. Amen. Eindigen met dankzij. Anbiddelijk en getrouwe heren in de hemel dat u een goddelijke kracht met het woord mogen achtervolgen, opdat het ons hart mag raken en ons hart mag treffen. En daartoe mocht u dan ook de preek van deze middag willen zegenen. En zo mocht u genadig in ons midden intrek willen nemen. U hebt het nog gegeven dat uw woord nog mogen horen, in onderscheid van anderen die weggenomen zijn, dat het ons gegeven werd om u te erkennen, om u te danken om u te loven en te prijzen als die volzalige getrouwe verbondsmiddelaar, die nooit laat varen de werken van uw handen. Amen. De slotzang is van Psalm 119, het 36 e vers. Geen meerder goed, Heer, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maak kleine, dat ik leer uw wet die mij verheugt. Veel zilver en goud gelouterd zeerijnen is niet zo kostelijk nog goed van deugd als uw woord is en uw wet alleen. 36 van Psalm 119. Deze preek is van Thomas Boston uitgesproken in mei 1721. Eindig nu met de zegen. Amen. O vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo, maak ons uw beeld gelijk. O geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.